De stadsmuis en de plattelandsmuis. Er was eens een kleine muis die in de stad woonde. Hij vond een foto van zijn vriend die op het platteland woonde. Hij besloot hem te bezoeken en te verrassen. Uuuh. Deze plek ruikt echt verschrikkelijk. Het ruikt naar vieze boerderijdieren. Ik zal mijn vriendshuis snel vinden. Hi, mijn lieve vriend. Hoe gaat het? Het gaat heel goed. Ik had bedacht je te verrassen. Wat een verrassing. Welkom op het platteland, lieve vriend. Ik ben zo blij dat je helemaal vanuit de stad bent gekomen om me te bezoeken. De vrienden praten een tijd met elkaar. Je had zo'n lange reis, je zult wel moe zijn. Waarom fris je je niet even op? Ondertussen zal ik wat voor jou klaarmaken. De plattelandsmuis ging richting de boerderij. De stadsmuis ging zich opfrissen. Oké okay dan. Dan zal ik maar eens even wat verse groenten opgraven. Ondertussen maakte de stadsmuis al het water op tijdens het opfrissen. Ah, er is zo weinig water. Mijn stad is zoveel beter. De stadsmuis komt naar buiten, helemaal geïrriteerd. Kom, we zullen buiten eten. Ik heb alles voor je klaarstaan. De plattelandsmuis serveert zoete aardappel, verse rode bieten, knolraap en verse melk. Waarom ga je niet even zitten? De plattelandsmuis serveert de stadsmuis. Is dit wat je eet op het platteland? Flauw eten, zo smakeloos. De plattelandsmuis deed zo zijn best om indruk te maken op zijn vriend, maar hij was er niet in geslaagd. Na het eten besloot de plattelandsmuis om de boerderijen aan de stadsmuis te laten zien. Ah, de lucht is zo fris. Ik kan zelfs de heerlijke geur van die bloemen ruiken. Wat is dit groene spul? Dat zijn wat verse erten. Dan komen ze langs natte compost. Ah, deze geur is zo vies. Mijn stad is zo schoon, eerlijk mijn goede vriend, ik vind het niks zoals jij leeft. Dit soort voedsel eten, omgeven door insecten en alle viezigheid, kom naar mijn stad. Je zal dit allemaal vergeten. Het spijt me van het eten, maar er is helemaal niks mis met mijn eten. Alles is zo vers hier. Ik zou het fijn vinden als je een paar dagen met me mee zou gaan naar de stad om je mijn manier van leven te laten zien. Ik zal je kaas laten eten en pasta, noten en meer. Dat klinkt geweldig! Ik weet zeker dat je verrukt zult zijn. De stadsmuis begon met inpakken en was klaar voor vertrek. Het is tijd om te vertrekken. Bedankt, ik heb het erg leuk gehad. Ik zie je snel in de stad. De muizen knuffelen elkaar en zwaaien gedag. Een paar dagen later begon de plattelandsmuis in te pakken om de stadsmuis te bezoeken. Wat een hoge gebouwen, glimmende auto's en wat een heerlijke gerechten zal ik gaan eten. Ik ben gewoon verliefd op de stad. Wat een hard geluid! Eindelijk bereikt hij het huis van de stadsmuis. Welkom, welkom lieve vriend, welkom in mijn huis. De stadsmuis nam de plattelandsmuis mee het huis in. Ze spraken een tijdje. Wanneer de tafel werd gedekt door de bediende in huis, rook de stadsmuis het en zei... Ah, kom mijn vriend, het eten is klaar. Laten we gaan. De platlandsmuis was erg verheugd om dit eten te kunnen eten. Help jezelf vriend. Er is kaas, melk, pasta, toast, pindakaas, cake en fruit. Bedankt, ik ben erg onder de indruk van jouw levensstijl. Ik denk dat ik hier bij jou blijf. Zodra hij begon te eten, kwam de bediende terug. Ze nam een stok om ze weg te jagen. Jullie smerige kleine wezens. Hier, hier, weg jullie. Kom, rennen. We moeten verstoppen. De stadsbuis schaamde zich heel erg. <totstuk> Maak je geen zorgen, vriend. We eten wel zodra ze weg is. Ze besloot het buiten te gaan wandelen tot de tafel veilig was. Kom, ik zal je een plek laten zien waar je allerlei soorten eten krijgt. Wat? Wat is dat? Het bekende warenhuis. Onderweg zagen ze een kat die met volle snelheid op ze af kwam rennen. Schiet op! Opwassen! Wow! Wow, wat was dat? Mijn hart gaat als een gek keer. Een grote dikke kat. Ze gaat zo wel weer weg. Gewoon stil blijven. Nadat de kat weg was, gingen ze het warenhuis binnen. De plattelandsmuis zag iets dat er vreemd uitzag. Wat is dat? Wees voorzichtig. Het is een muizenval. Wat is een muizenval? Nou, ik weet niet zo goed hoe ik het je moet uitleggen. Maar zodra je de kaas probeert te pakken daarbinnen, kom je vast te zitten. En dan kom je er nooit meer uit. Ik denk dat ik een hartaanval krijg. Dit is te veel van mij. Nou, moet je niet overdrijven. Je moet gewoon voorzichtig zijn. Nou. Ik heb genoeg gehad van al dit rennen en springen en me bang en angstig voelen. Dit is niet waarvoor ik gekomen ben. Maar ik heb besloten om terug te gaan naar mijn huis. Het is daar zo vredig. Het spijt me echt heel erg van dit alles. Ik geef de voorkeur aan vers voedsel in mijn tuin... In plaats van decadent en altijd angst. Het is beter een simpel leven te leiden... dan alle beschikbare luxe maar voor lief aan te nemen. Zo ging de kleine plattelandsmuis terug naar huis. en bleef daar de rest van zijn leven.